Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Basis en middelbare scholen kunnen zich straks niet meer excellent noemen. De minister van Onderwijs vindt het geen goed idee meer om scholen zo'n stempel te geven. Het werkt maar voor een kleine groep scholen, zegt hij, en je krijgt er ongelijkheid door. Scholierenorganisatie Lax zei vorige week al dat ze het geen goed idee vinden om scholen excellent te noemen. Sommige scholen benadeeld hierdoor worden, um, want wij benoemen expliciet van oh dit is een excellente school. Um, het beeld wat ouders krijgen en ook wat de samenleving krijgt is dat de ene school beter is dan de rest. De excellente scholen waren bedacht zodat andere scholen beter hun best zouden doen. De minister gaat nu iets anders bedenken om die scholen zichzelf te laten verbeteren. In Alkmaar rolt de bal. In een bomvol stadion staan AZ en Anderlecht momenteel tegenover elkaar in de kwartfinale van de Conference League. En ook in Rome wordt het spannend, want daar treffen om 9 uur vanavond Feyenoord en AS Roma elkaar in de kwartfinale van de Europa League. De twee jongens die zijn opgepakt voor het dreigen met een schoolshooting op een middelbare school in Zaandam zijn vrijgelaten. Wel blijven ze verdachten en moeten hun zaak thuis afwachten. En Jan Smit zit niet meer in de selectiecommissie voor het Eurovisie Songfestival. Dat dat is het groepje van zes mensen dat bepaalt wie er voor Nederland heen gestuurd wordt. Jan Smit is eruit gestapt vanwege dit nummer. I'm sorry. Toen het liedje van Mia Nicolai en Dion Cooper werd gekozen, was Jan Smit daar namelijk op tegen. Maar in een persbericht schreef Avro Trost dat het nummer grote indruk had gemaakt op de voltallige selectiecommissie. Ja, daarna voelde Jan zich niet meer thuis in die commissie en stapte hij eruit. Het weer vanavond meestal droog. Vannacht kan het in het zuiden en midden wel gaan regenen. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen trekt regen van midden naar noord. Het kan ook omweren en het wordt 11 graden in de regen tot 19 in de zon. ZFM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 Op de A10 Zuid richting de A10 West. Bij Amsterdam loopt het nog steeds vast. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Slotenvaart. Er staat 7 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Er staat daar een kapotte auto die ze maar niet wegkrijgen. Twee rijstroken zijn dicht. De A27 richting Almere, tussen Beeldhoven en knopend Eemnes. Heb je een kwartier vertraging. En de N203 Amsterdam richting Alkmaar. Tussen krommenie West en Uitgeest. 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de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 Don't need that. Fist raise the don't need that. Fist raise the don't need that. Fist raise. Zo, nou, de boel is afgetimmerd in ieder geval, uh, heren. Dus uh, welkom in, dit, uh, in deze show. Um, deze 3 voor 12 Noord-Holland uh, Vloedgolf. Uh, de laatste komt nu ook uh, binnenwandelen, dat is uh, Jeroen. Maar uh, ik ga toch echt uh, beginnen met uh, de nieuweling in het uh, gezelschap. Want dat is Tijmen. Goedenavond. Goedenavond. Uh, jij bent er sinds uh, kort uh, bij deze band uh, bijgekomen. We hebben het over T-Rex yep. uit Alkmaar. Want dat is uh, de band van vanavond. Um, hoe ben jij erbij gekomen? Uh, ik kende de jongens al een jaar uh, ongeveer. Mm -hmm. En uh, nou ja, nou, ze hadden de band en uh, gewoon spelen, vaak meekijken. Uh, en uh, nou ja, uiteindelijk, uh, hun uh, vorige bassist stopte ermee. Bassist te had ik laten vertellen, toch? Dus die stopte ermee. Ja. En ik tijd, bassiste. Bassiste. ja, ik wou een tijdje waar ik ook wat in de muziek gaan doen. Dus, nou, uh, als ik nou een bas koop, dan uh, kom op, we gaan, ervoor. En, uh, joh, uh, ja. we gaan ervoor. Dan zie ik ook nog uh, dat je een t-shirt hebt van The Ramones. Uiteraard. Wat heb jij met The Ramones? Het is punk, kom op. Ja, dan ben je wel net aan je het, trekker ja. gekomen met, uh, met Hoefs, hè? met het uh, nummer uh, Zeker weten, ja. ja. ja. Jongens zijn uh, overigens uh, als indie band begonnen. Toen heette ze de Tiger Pilots, maar uh, dat uh, zette geen zo aan de dijk. En toen kwamen ze wat dichter bij hun eigen ja, habitat. Om het even zo te zeggen. Nee, dit is het resultaat. Wat, nou, dat, dat spreek zijn, je uh, al aan, hè? Ja, ja zeker weten. Ja, dan ga ik even naar je buurmannen. Uh, want dat zijn de drie die het langste, denk ik, uh, bezig zijn bij deze club. T-Rex. Ja, ja, dat klopt. Jammerlijn. Ja. Ja. Uh, wie, wie, wie, wie zijn de grondleggers van de band? Dat ben ik, dat is Jeroen. En deze oude man hier. En dat is uh, de broer van Berlijn, uh, Maarten. Ja, dus, uh, dat klopt, dat ja, ben ik. Ja, uh, even over van hoe is die band ontstaan? Uh, zomerdag, uh, huiskamer, jammen met z'n tweeën. Toen kwam mm. mijn broer ook bij diezelfde middag. Ja. En voor het wist, hadden we in één keer twee liedjes. En ja, vanaf daar is hij eigenlijk verder gegaan. Ja. Toen kwam er ook geen te bassist bij. En uh, toen ben we uh, wat meer de rockkant gegaan. want we begonnen akoestisch. Akoestisch, en, uh, toch ja, Akoestisch. welkom het het ja. eigenlijk akoestisch, dat is ja. wel bijzonder ja, ja. Um, ik zag ook uh, want uh, ik heb met Jeroen heb ik uh, middel even een keer gehad uh, dus uh, ja dat was wel heel, uh, heel bijzonder van ja we willen toch eens een keer bij jullie uh, spelen nou dat, dat heeft even wat voeten in de aarde gehad best zelf ook chaotisch want uh, op een gegeven moment zegt Jeroen hoe zit het nou uh, dus, uh, dus uh, van, ja uh, dus ik kom uh, uiteindelijk met een datum maar um, Jeroen, ik zag vorige week een foto met een uh, verwilderd hoofd van Merlijn uh, erop, uh, onder andere. Maar <laughs> jullie waren driftig aan het repeteren, hè? want jullie moesten weer een beetje terug uh, naar het uh, oude stil, uh, heb ik een beetje maar, Wij moesten ook even oefenen om uh, terug te gaan naar een iets uh, wat, wat milder, milder geluid voor ons doen zijn. Ja, want het is alternative rock, moet ik me laten ja, vertellen. dat is een perfecte naam om ons neer te zetten. Ja. Um, hoewel, ik, uh, uh, uh, lichtelijke grunge zit er ook wel een beetje in. Uh, als ik het, uh... ja, het, het is voor ah. ons iets makkelijker om alternative rock te zeggen. Want we hebben eigenlijk van alles wat. En we kunnen ons niet in één hoekje neerzetten. Nee. Uh, hoe lang zijn jullie bezig? Vraag ik ook even aan Marlijn. Want dan uh, is hij ook even aan het woord uh, geweest. Dus, uh, maar nee. Hoe lang zijn jullie bezig? Nou ja, die uh, eerste jam was in 2015. Mm -hmm. dus dat, was dat is acht jaar geleden alweer. Ja, ja. alleen... Voor de, de grunge rock formatie, om het zo maar te noemen... die is er sinds, sinds 2018 of zo. Mm. Dus ja, De akoestische periode dat, uh, is er bijna een andere band eigenlijk. Ja. Uh, maar. Toch ga ik weer even terug naar de, naar de rechterkant weer. Uh, want T-Rex, ik kom ook een T-Rex uit het verleden teg, uh, tegen... dat is een hele illustre band uit de jaren zeventig... Weet jullie daar de, de naam van of uh, niet? Ah, ja, dat liedje Get It On uh, kende ja. we vooral denk ik, gewoon dat hitje. Ja, Get It On. Ja. Ik ken die, hele die niet? Ja, Mickey, maar rest... die kent hem niet, uh, maar dan moet je wel ja. uh, van mijn leeftijd ongeveer zijn. Hè, want nou, ik ja, bedoel, ik ben uh, de 50 voorbij en er zitten al die jongeren aan de andere kant. Waar heeft die koper het nou over? Maar dat was vroeger <laughs> een hele grote band, T-Rex, Get It On, Zo nu en Mark Bolen. Ja, ik ken mijn klassiekers, dus uh, kijk, kijk. Ja, maar, ja waar, nu waar is Maar waar is die naam uh, uiteindelijk uh, vandaan gekomen? T-Rex. Ja. Jeroen. Ja, ja, ja, het, uh, uh, het is eigenlijk een woordspeling. Hè? Het is uh, T met T-E-A en dan Rex. Dus ja. Een tyrannosaurus die een kopje thee drinkt. En uh, ja, de grap daarvan is natuurlijk dat twee uitersten bij elkaar zet. Je zet een woeste tyrannosaurus en een heel geciviliseerd kopje thee <tie> zet je bij elkaar. <tie> En dat, dat vonden we grappig. En het past eigenlijk ook wel bij de muziek. Want ja, ja we, zijn best, uh, we, we zijn best gevarieerd. We hebben ja. hele harde stukken. Maar zoals je vandaag zult horen ook... Uh, ik laat mij graag... Mooie klassen, stukken waar je een kopje oh. thee bij kan ja, ja, ja, ja. ja ik, ik laat mij graag... Maar uh, jullie hebben ook materiaal al uitgebracht, hè? Uh, ja, klopt. Ja, wanneer was dat uh, het, het laatste muzikale wapenfeit? Uh, onze laatste feit is uit uh, oktober vorig jaar. Yeah. Toen hebben we onze plaat uh, Nothing Left to Write uitgebracht. Yeah. En dat is ook echt gelijk een full-length album uh, waar we zweet, bloed en tranen in hebben gegoten, zeg maar. Yeah. Uh, okay. hoe, ja, en hoe is die ontvangen? Uh, die, die is goed ontvangen. Uh, bij elk optreden is hij gewoon te koop. En uh, we geven hem uh, ook nu en dan wel eens weg aan uh, radioheren. Uh, radioheren. Ja. Uh, ik ben uh, benieuwd uh, straks. Oh. <laughs> ik neem al een voorschot. <laughs> uh, maar hoeveel nummers gaan jullie straks laten horen? Want dat is ook even... Uh, we gaan uh, zes nummertjes doen en iets anders dan iedereen gewend is van ons. Helemaal goed. Dan uh, ga ik uh, nog even één nummer draaien en dan uh, gaan we beginnen. Dus dat, uh, dat gaan we zo doen. Dus drie blokken van twee vanavond. Um, we gaan uh, verder. Uh, dit is ook meteen het zijn in de keuken dat, uh, dat ze deze kant op uh, mogen komen. Want Wendy Moore is de laatste uh, voordat uh, het eerste setje van twee uh, voorbij gaat komen. Hier is Beast. A feeling in The scars on my heart keep me in the dark. My future set in stone. I wanna let go, surrender control. They tried so hard to break me, tried to knock me off my feet. Underestimate me, and you see, can't tame the beast. Dat was hem. Uh, dan gaat er nog een plank het gat in. Want, uh, ja, want uh, we willen het een beetje zo clean mogelijk uh, doen. Wendy Moore was dat. En nu is het tijd voor het eerste setje van T-Rex. In de akoestische, wat meer semi-akoestische versie. En we beginnen met. Uh, wat zeg ik? Uh, listen to the Night. Daar beginnen we mee. Oh ja. Yeah. around not our enemy, enemy of I'm the state this town is in December when the day turns into night I'll oh, say hello to Mr. Hyde listen to the night listen to the night when a morning sounds far away listen to the night listen to a night. From the night i come the a haze listen to the side listen to the side when you cross the line of walk way listen to the night listen to the night I you coming out of oh. Little white lies for little white lies couple with some happy bells Another one been looking for highs And I know how to far away, listen to the night Listen to the night Hard to come to another day Listen to the side. Listen to the side. We cross that line and walk away Listen to the night Listen to the night Oh, now addicted to the speed The sound is squeaking, does it? The life got ripped away And now the pain is still to stay Oh, listen to the, light. Yes, to the night When the morning yes, sun is so far away Listen to the night a yes, Oh, listen to the sight We cross the line of our ja, ja, ja, ja. Nou, dat is een hele andere uitvoering uh, zoals we hem uh, kennen, want volgens mij heb ik er vorige week het uh, origineel al uh, nog een keer uh, laten horen. Nou, die uh, is uh, iets wat uh, steviger. Maar uh, het uh, tweede nummer van het eerste blokje, dat heet dit Dancing. Dinosaur! Yes, I am. Zo, so. ah. It's still a vicious not It's unlovable syphilis It's just a wicked cliche I ain't killing is you My one and on the to stop with your business then don't cause the eyes Go be the idealist I'm a realist I see it you try To find a fucker walk on the way to a body I put that down I've I'm dancing the street It would deter you If you look outside Cause then you You'd see media. the meteor yesterday Don't doesn't make your problems go away Don't you see by leave you behind You know that history will be so kind De eerste set van twee. Straks volgt er natuurlijk nog een tweede set van twee. En na het nieuws van negen uur... ...komt er zelfs nog een derde set van twee. Ja, zes nummers vanavond laten ze maar liefst horen in deze 3 voor 12 noord holland golf In alternatief FM bij ZFM Zandvoort. Daar ben ik helemaal volledig in het hele verhaal. Um, voordat we hopelijk zo dadelijk gaan praten met Merlijn Baartman van... Teams. Ga ik eerst nog even een fijn een, een nummer uh, laten horen van Lorem Ipsum. Die moeten... Kennen jullie die uh, toevallig jongens? Lorem Ipsum uit uh, Volendam? Nee, nee. Nee? Nou ja, als ik hem opzet misschien dan uh, zou het uh, zomaar kunnen dat jullie dat uh, wel weten. Maar goed, uh, laten we dat maar even doen dan. Hier is Lorem Ipsum in Forget Me Not... Dit jaar hebben ze Bitter garnishes uitgebracht. En uh, dit staat op menig speellijstje van Spotify. Namelijk Forget Me Not van Lorem Ipsum. En het goede nieuws is, zij komen 8 juni. En doen dan soortgelijk iets als uh, de mensen van T-Rex. Die hier ook uh, nu staan. Maar ik ga nog nu even niet met ze praten. Want ik heb iemand anders aan de telefoon. Dat is Merlijn Baartman. En hij is van Thames. Of Thames. Uh, zeg ik het zo goed, uh, Merlijn? Want het is Thames ja, eigenlijk, hè? Ja, Thames. Ja, in het Nederlands kan je het Thames noemen. Ja, uh, naar de rivier die door Londen is. Ja, het is de Thames. ja. Ik moet het op zijn Engels en typisch English, moet ik het zeggen. Dus uh, Thames. Precies. Inderdaad. Even over de... Nou ja, ik, dan, dan is het al meteen duidelijk, hè? Want jullie hebben de, de bandnaam de, de rivier, de, de Thames, genoemd, denk ik. Ja, ja dat, dat, is een, dat is een gek verhaal eigenlijk. Uh, dat stamt uit mijn uh, lievelingsboek van Joseph Conrad, uh, Heart of Darkness. Ja. Uh, daar was de Thames een, uh, een soort symbool voor uh, ongeëvenaarde mogelijkheden die ook nog niet waren uitgedacht. Um, en dat, uh, dat raakte me op... Op een bepaalde manier, nu ik het zo hardop zeg, klinkt het een beetje cliché. Maar ja. Ja, ik had een momentje met dat boek en ja, um, zodoende is onze band geboren. geboren. Ja. Het is ook een internationaal gebeurde heb ik me laten vertellen. Hè? Want uh, jij bent als enige volgens mij uh, uit de band. Je komt dan ook uit Amsterdam. Ja, ja we, ik, ik zei uh, toevallig in een eerder gesprek vandaag dat wij uh, met de hele band 1 achtste Brit zijn. En dat is omdat ik de helft ben. En de rest uh, komt allemaal uit Nederland. Oh, de rest ja. komt uit Nederland uh, toch? Ah. Ja. Ja. Um, uh, Amsterdam is dan uh, de basis of is dat. Uh... Ja, ja. Ja? Wij, uh, wij kennen elkaar, uh, nou de Drummer en ik kennen elkaar eigenlijk al heel erg lang. Ja. Uh, we hebben elkaar ooit in een reuzenrap ontmoet. Uh, dat is een leuk verhaal. Niet voor nu, maar dat komt een andere <laughs> keer misschien. Ja. Uh, en de rest uh, van ons, wij studeren allemaal aan het conservatorium van Amsterdam. Ja. En uh, daar uh, is het ooit begonnen als een eigen werkbeentje, en uh, dat uh, uh, vonden wij zo leuk met z'n allen dat wij uh, dat hebben doorgezet. Ja. Uh, zo. Nu zijn wij Thames. Ja, um, Omschrijf de band eens, wat, wat is het uh, voor een band, waar moeten we aan denken? Wij zijn een uh, Britse postpunk band, of nou ja, Brits klinkend dan, hè, want ja. ik ben de enige die een mix is. Um, je kan het vergelijken met de New Wave van vroeger, zoals bijvoorbeeld The Cure, ja. of modernere bands, Fontaine's DC, of wat harder Idols. Ja. Um, dat zijn wel echt hele grote inspiratiebronnen. En daarnaast zetten wij ons wel voornamelijk in, in de grote strijd tegen de toxische masculiniteit. Ja. Ik heb eigenlijk mijn hele leven al grote struggles gehad met macho gedrag van andere mannen. Um, dus wij, uh, wij maken een groot contrast met onze stoere muziek, maar kwetsbare liedjes. Ja, oh, dat, is, ja dat, dat, dat, wel heel, dat komt wel heel mooi samen denk ik dan, als ik, het, euh, zo, als ik jou zo hoor. Ja, het, het is onwaarschijnlijk. Ik heb ooit tijdens een les op het conservatorium werd mij gevraagd... Van, waarom doe je nou eigenlijk wat je doet? En ik heb denk ik 20, 25 minuten naar een blanco scherm gestaard... geen idee wat ik moest opschrijven. Ja. En toen dacht ik van ja, ik doe het eigenlijk allemaal al. Ja. Um, en toen kwam het dus inderdaad allemaal samen. Ja. Um, waarom uh, dat, dat verhaal uh, wat je net uh, zegt, de macho-cultuur? Wat, wat, uh, wat, nou, wat stoort jullie eraan? Nou, het grootste ding is denk ik een stukje emotionele vrijheid, wat in een macho cultuur voor mij niet bestaat. Ik heb het gevoel dat um, mensen die zich macho gedragen of hun eigen mentaliteit um, opleggen aan andere mensen, dat dat voortkomt uit... Ja, opgekropte emoties, uh, onzekerheden, waar ze niet goed mee om weten te gaan. En dat uitzicht dan op een, uh, nou, een agressieve manier, zij het verbaal of fysiek. Um, en ik denk dat de hele wereld erbij gebaat is als dat. Verbeterd, veranderd, verdwijnt misschien wel. Ja, nou ja, we hoeven nu maar het wereldnieuws te volgen. En dan zit het er vol mee, heb ik het idee. Dus dat is de reden waarom ik het wereldnieuws niet meer volg. Ik sla het lekker over. En ik uh, zoek uh, lekker een veilige zin erop. Het is uh, doelloos naar Ziggo Sport uh, kijken. Want dat, uh, dat is het meest uh, veilige wat ik uh, kan vinden. En ik hou me bezig met een beetje muziekredactie. Uh, uh, dat, dat vind ik nou leuk. En dan hoef ik me voor de rest van de wereld nergens aan te trekken. Zo zit ik ja, er dus ik in. Dat is een prachtige bezigheid. Ja, lijkt mij ook. Dus, uh, Maar... Um, ik ga toch even een, een, een, een verhaal erbij pakken. Want ik heb, voordat ik afscheid heb genomen van het volgen van het wereldnieuws... Herman Wijvels, de naam, zegt je dat wat? Dat is een voormalig topman van de Rabobank. Nee, nee. Ik nee? nog nooit van gehoord. Nou, ik, ik zou het toch maar doen, want die predikt juist... dat we meer naar de feminine waarden zouden moeten gaan in deze wereld. Ah, dan zegt hij wel dingen waar ik precies oren naar heb. Ja, ja dat bedoel Herman ik. dus. Tijfels, zei je? Dat zei helemaal Wijvels. Dat is uh, een oude informateur. Die heeft uh, geloof ik het, uh, het kabinet van Balkende uh, ooit uh, in elkaar getimmerd. Nou, voor wat het waard is. Dat heeft niet lang gezeten, geloof ik. Want die kabinettenbalken die kwamen allemaal aan een, aan een voortijdig einde. Maar ik, ik wil ermee zeggen, hij predikt het wel. Dus, dus ik denk dat jullie in dat geval toch wel een bondgenoot hebben in, in dat opzicht. Nou, misschien is er wel een hele onontdekte samenwerking. Uh... <laughs> ja. ja, je weet het niet. Nee, uh, zou, zou die man uh, ook uh, welkom zijn op jullie release show op 23 maart? Of uh, 23 april? Ja, natuurlijk. Ja? Maar niet alleen Herman Wijvels. <laughs> iedereen is welkom. <laughs> nou, tenminste, er is natuurlijk beperkte capaciteit en er zijn ook niet heel erg veel kaartjes meer. Ja. Um, uh, maar inderdaad, voor de mensen die er snel bij zijn, uh, uh. die kunnen zeker komen kijken bij ons in Den Haag. Ja, uh, wat, uh, uh, waar is het in Den Haag op 23 april? Dat is de komende zondag, hè? Ja, dat is komende zondag. Uh, dat is in de New Space Studios. De New Space Studios? Ja, in mijn hoofd is het aan de Saturnusweg, straat, laan. Ik weet het eigenlijk niet. Nee. Um, maar uh, op, ons, uh, op onze Instagram uh, staat de link naar het event. En uh, daar vind je alle informatie die je nodig hebt. Ja. Dus als je zoekt op Thames Music, uh, dan vind je ons direct. Helemaal goed, want dan heb je ook meteen... De sociale media en uh, de plekken waar jullie op uh, te vinden zijn... op het we wereldwijde web uh, benoemd. En uh, goed dat je dat ook even toevoegt, de New Space Studio. Want ik uh, ging op NSS uh, en ik kwam de meest verschrikkelijke dingen tegen... die allemaal te maken hadden met wat je nou net helemaal aan het begin zegt... met die macho-waarden. Dus, uh... Ja, nee, dat is precies niet de bedoeling. Nee, goed dat je het even zegt. Ja. Uh, uh, nog één ding. Uh, is het de bedoeling dat er nog uh, meer materiaal uh, nog gaat komen de komende tijd? Ja, zeker. Ja, ik mag daar niet al te veel over zeggen, maar we hebben vanochtend een uh, gesprek gehad uh, met wat mensen in Rotterdam. Hmm. Um, en daaruit vloeide voort dat in de komende tijd uh, in ieder geval vijf liedjes gaan uitkomen. En dit T is daar de eerste van. Het is heel mooi dat je dat zegt, want dan gaan we die ook uh, nu laten horen. Dus Thames, Thames met T. dat we dit wel een beetje kunnen gebruiken. Ze zijn bezig dus met Rotterdamse zaken. Nou, dan weet ik sowieso een iemand die wel zit te luisteren, luistervinken en die dat super interessant vindt. Dat is een collega die op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 te horen is in het programma Zwaardvis. De heer Willem de Waard bij Radio Capella. Dat is denk ik ook wel spekkie naar zijn bekkie. Uh, temps was dat met thee. Uh, we hebben geen thee, maar wel T in de vorm van T-Rex. En dat is een hele mooie, moeilijke brug. Maar het is er eentje. Ik ga toch even weer eerst naar Tijmen toe. Want ja, <tie> uh, want dit uh, nummer wat we net hebben gehoord... dat is dus een single die morgen dus uitkomt. Uh, maar uh, er zitten dingen in die mij doen denken... aan de t-shirt wat jij hier aan uh, trekt. Ja. ja, Ramones. Vond je ook niet? Of, uh, wat je, mm. dus, uh, deels, hè? Er zat er wel, ja, wat, er zit al, wel wat in. Er zat wel wat elementen in. Um, even over de Ramones. Maar wat ja, trekt deel. jou uh, aan in uh, de Ramones? Het simpele eigenlijk. Ja, ja het is ja, de eenvoud. Uh, heel veel nummers lijken op elkaar, zeg maar. Ja. Maar ja, het maakt ook niet uit voor de muziek verder, zeg maar. Ja, uh, heb jij uh, de hang naar, naar dat oude materiaal wat ze ooit hebben uitgebracht uh, ja, zeker. In, het, uh, in het verleden? Ja, ja. Uh, dan, Ik zie jou ook uh, knikken, Jeroen. Uh, wat, wat, wat heb jij met uh, de Ramones dan? Ik was uh, fan van ze voorheen. Ja? ik heb ze nog live gezien. Je hebt ze live lijn uh, gezien? Nee, nee, sorry. Ik ben te oud voor ik hield er echt van. Gewoon ja. lekker punk, lekker rebels. Ja. En, en wat Timer zegt, het simpel eigenlijk. Ja. Het was simpel, maar het was gewoon goed. En het stak op. Nou, ja, hoe zit dat met jullie? Zijn jullie ook rebels? Wij zijn best wel rebels af en toe. Ja. Vooral qua teksten, denk je. Ja. Nou, ja, waar, waar, waar blijkt dat uit dan? Uh, nou, uh, nou, we gaan zo meteen een nummer spelen. Dan... Uh, dat is een nieuw nummer. <laughs> ja. Hij is in het Nederlands. Dat in Nederland, ja, ja, zo, ja. Gooi ja, het Nederlands. Ja, dat is wel Maar is dat ook zoiets van, uh, nou, donderstralen op, we hebben eerst nu Engelse uh, nummers uh, gemaakt, laten we er ook eens een keer een Nederlands twaalf uh, nummer uh, doorheen uh, gooien? Ja, het, het was eigenlijk een beetje spontaan bij elkaar gegaan. Uh, ja. Ja, het was niet echt dat ze, ze maanden van tevoren zeiden, van, we willen een Nederlands nummer. Het kwam echt vanzelf. Ja. En het klonk het meest logische uh, waar het over gaat. Toen kwam dit ook het meest tot zijn recht, zeg maar, als het Nederlands ja. is. Ja. Maar, uh, moet het. Uh, is jullie handelsmerk Engelstandig? of. Wie kan ik daar het woord over geven? Normaal gesproken ja, ja, ja. uh, Normaal gesproken inderdaad ja. in het Engels. Ja. Uh, ja. Dus dit is de eerste keer dat we iets in het Nederlands doen. En we gaan even kijken of het. Uh, <coughs> hoe het land. Ja, er, want ik want, denk want, dat we uh, daar nog, uh, uh, nog wel wat mee gaan maar, proberen het, in ieder het, geval. Ja, ik vind het zelf wel heel vet ja. dat we nu ja. ook een nummer in het Nederlands hebben. Ja. <coughs> nou, we gaan het uh, zo uh, horen. Um, Alkmaar, goede popsie. Zeker. Ja? ja. We hebben een paar maanden geleden nog op Altmaars Eigenste gespeeld. Ja, vet veel. Heel veel goede bands daar. Ja. zeker. Veel publiek ook. Je ziet ook steeds meer kleine teentjes uh, de scène omarmen. Dus dat er de kleine uh, kruchtjes, kleine caféetjes die uh, nodige bands uit om te, te gaan spelen. Het be begint dus... weer be we een beetje te like, lijken... Uh, uh, Eind jaar 80, begin jaren 90... dat, dat iedereen overal kan spelen. Mm. Want we hebben even een periode gehad, in, in de 2000 jaren, 2010 jaren, dat het een beetje. Mm. Ja, maar er zit ook natuurlijk een heel mooi podium in de uh, in de vorm van podium Victorie. Daar hebben wij al menigmaal gespeeld. Ja, dat geloof ik. Graag. Ja. Um, dan moeten jullie, als jullie over Alkmaars eigen hebben... dan moeten jullie het uh, ook wel uh, deze band kennen, denk ik. Free Point Lending, wel eens van gehoord? Jazeker. Jazeker. Ja, zeker. Ja. zeker. zal samengewerkt. eens mee samengewerkt. Uh, we, mee samen hebben. Ja, als we in een avond, zeg maar, organiseren. Ah, okay. Dat we met z'n allen op één ja, avond we spelen. Hebben ze, hier, uh, we hebben ze hier ook in een 3 voor 12 Noord-Hond-Vloedgolf gehad. Dus, Kijk. Ja. Ja. Dus uh, in dat opzicht uh, goed... Uh, ja... Goed voorbeeld, doet goed vol. Niet, Zijn uh, bevriende dood. mensen voor ons. Ja, nou, duidelijk verhaal. Uh, we gaan hierna, gaan uh, we nog uh, twee nummers uh, horen van jullie. live. Eerst dus three point landing met gleaming eyes. Dat waren ze. Three Point Landing met uh, Gleaming Eyes. Nou, de glimmende ogen uh, zijn niet uh, terug te vinden. Hoewel, pretogen ogen zijn het voor uh, de heren van T-Rex. Want ze staan weer klaar voor uh, weer een set van twee nummers. Pak ik even het lijstje erbij, want uh, dat is uh, altijd wel heel handig... als ik dat ook nog even een beetje kan noemen met wat ze gaan uh, laten horen. Hell is Other People, daar beginnen we mee. Yes. En dit is een iets aangepaste versie. En, uh, hij is op de een of andere manier nog donkerder geworden. Nog donkerder! Is, ja. <laughs> ja. I can Dat was het Engelstalige. Maar uh, ik, uh, ik heb begrepen dat er dus nu iets aan uh, zit te komen waarin ze hun Nederlandstalige kwaliteiten uh, willen laten horen. En dat is nog een uh, nummer wat ze nog niet hebben uitgebracht. Maar ik ben wel heel heller... Nog niet, hè? Nee, hè? Hij komt echt letterlijk hey, uit de verpakking. Ja, letterlijk uit de verpakking. Letterlijk uit de verpakking. Nou, dan pakken we het uit. En dan krijgen we het nummer super gaaf te horen van T-Rex. Yes, zeker. Yes. Okay. Tik We leven in een superhaaf, land. Heuze staat hier niets in brand Zeg je dat ik de boel versteer Dat herinner ik me dan verkeerd Affaires is in de bezerre, het vertrouwen is verloren Alleen maar minder en dat blijft het tegen duur nee, Niemand zal je missen, dus is het met de met een kijk maar is de dag spijt van jaren van beleid? Wat heb je ons geleerd die 12 jaar tijd Schat de problemen voor je afgesloten je onder de, onder de, de tab. Tab. Super. Dit land is super gaaf, Nederland is, is, nee, is super gaaf, dit land is super gaaf, Nederland is super gaaf, Dit land is super gaaf, Nederland is super gaaf. Ja, ja, ja, ja, Nou, uh, of, uh, ik, ik, ik weet niet of uh, in Den Haag een uh, man die ja, Mark heet... of die dat uh, gehoord heeft, want <laughs> dat haal ik er toch wel heel duidelijk uit. Um, dat waren ze even voor de, dit uh, tweede gedeelte. Straks uh, komt er natuurlijk nog een deeltje drie. Maar zover is het uh, nog niet. Eerst gaan we nog eens even heel erg fijn een uh, Amsterdamse band uh, draaien. Uh, en uh, ja, dat is al... Vorige maand hebben ze dat uitgebracht op een EP. En daar staat deze fijne single op. Er is ook een titelnummer van ze. Dat nummer dat heet Decided van Von Vee. Ja, dat waren ze. Uh, Von V met Undecided. Uh, dat uh, bracht de tijd op uh, vijf minuten voor negen. Zeg ik het goed? Ja, want af en toe moet ik ze uh, nog eens opnieuw uh, leren klok kijken in, in dat opzicht. En dan zit ik er gewoon een uur naast. Uh, deze band die heeft uh, trouwens niet zo lang geleden... dus vorige maand hebben ze nog een uh, nummer uitgebracht. Uh, uh, uh, of beter gezegd, een EP. Dat hebben ze vorige maand uh, gedaan. Tot aan het nieuws. Uh, wederom iets met Alkmaar erin. Uh, deels komt de band uit Amsterdam. En deels komt de band uit Alkmaar. Garage rock. En dan weten, denk ik, deze mensen van T-Rex wel over wie je het hebt. Want het is de, de band Black Operator. En ze hebben zich dit keer laten inspireren door de slasher movies. Ik zou zeggen, hou je hart vast. Hier is You Better Run, You Better Hide.